Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op diverse plaatsen staan lange rijen voor bakkers en warenhuizen... van mensen die oranje tompoezen gaan halen vanwege Koningsdag. Op beelden uit Utrecht en Baren is te zien dat mensen zo goed mogelijk afstand proberen te houden. Op treinstations is het rustiger dan afgelopen zondagen. We zijn heel tevreden, zegt NS. Vanmorgen deden duizenden mensen mee aan het project van het Concertgebouw Orkest om thuis het Wilhelmus te spelen. De partijen voor verschillende instrumenten en bezettingen die het orkest beschikbaar stelden werden meer dan honderdduizend keer gedownload. Koning Willem-Alexander was met zijn gezin op tv. In een toespraak zei hij dat hij hoopt dat het de laatste koningsdag thuis zal zijn. Hij riep de mensen op om vol te houden. Premier Rutte feliciteerde de koning op Twitter met zijn 53ste verjaardag. De Britse premier Johnson is weer aan het werk. Hij lag een week in het ziekenhuis, ook op de intensive care, met een ernstige coronabesmetting. In een toespraak bedankte de premier het Britse volk voor hun standvastigheid. Hij noemde het coronavirus de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook waarschuwde Johnson dat een tweede besmettingsgolf op de loer ligt. In Groot-Brittannië zijn tot nu toe ruim 20.000 mensen aan een coronabesmetting overleden. Het lichaam dat is gevonden in een auto in het kanaal bij Havelte in Drenthe is zoals gedacht van een vermiste man uit Sittard. Gisteravond werd de auto van de man van 36 uit het water gehaald. Hij werd sinds begin januari vermist. Het laatste signaal van zijn telefoon ging af in de buurt van de Drentse plaats Nijenveen. De stichting Signi Zoekhonden heeft vervolgens onderzoek gedaan in het water langs de provinciale weg in Drenthe en vond zo de auto.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zet Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, jongens en paardjes, zegt de muur verkeerd.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 Heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wat de plaat is, uit, en dat ding zit op zand. Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey en de sleutel van die jukebox.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 Gevonden Misschien, Wie heeft de sleutel van de Jurowars gezien? Want de plaat is gehad en dat één zit op zat. En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant, namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? Hé, toen de niet er dol geworden was, kwam er een hamer bij te passen. De sleutel in de en de scherven achter het glas, als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de juweelbox gezien? Wie heeft de kerels gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de juweelbox gezien? Want de plaats.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 Gaat, naar de, de, gaat de, de, de weekmaker die in plastic zit. die verdwijnt. en dan gaat op de duur. De, gaat het nou ja, verkommeren. Het, ja, dan wordt het harder. en op een gegeven moment. Ja. Is de brekingspercentage is het natuurlijk erg ja. groot. Dat was in de, in de, de, de eerste regenjassen van PVC. daar vergat men ook dat die hard werden. en uh, niet meer gebruikt konden worden. Ja, ja vandaar natuurlijk. Ja, dat was de beginperiode ja. van het plastic. laten we eerlijk wezen, want dat is nog ja. niet zo lang. Denk aan Nijlonkhuizen meer van die grappen.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 Drenkerij was en een platenperserij, meneer Molijn. Ja. Kunt u daar nou misschien iets meer over vertellen? Want ja. het scheidt dat de Corendex, was, zeker in die beginperiode, helemaal zelfsupporting. En, en wat, wat hield dat precies in? De drenkerij, dat was het uh, voor het opbrengen, uh, op, het opbrengen van fenolhars. Die fenolhars werd uh, gekookt, zal ik ja. maar zeggen. En dat werd opgebracht op een papierbaan en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 hun 25-jarige jubileum gehaald hebben... dan was het goed toe. Al ze ja, geen 25 jaar. Nee, ik, ik heb een stukje uit een krant uit 1972 gehaald. En daar wordt met name een aantal mensen genoemd. En als ik dan zie... een hoog Zandvoortgehalte. De, de, de, de, de namen ja. Koper, Zwemmer, Paap, Slagveld, Van Duin... om maar een paar te noemen. Dat, ja. dat is toch behoorlijk.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 Men a mana, fifty, Man mana, fifty,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 We denken aan een Klaverjasclub. Ja. Daar kunt u misschien iets meer over ja, vertellen. De Klaverjasclub was zeer actief en fanatiek hoor. Daar werd gespeeld. jongen, jongen. Ja, want ze eindigde hoog in een competitie heb ik zo gezien. Ja. ja. En daar was dan ook een, natuurlijk een prijs aan verbonden. Hè? En die werd door u beschikbaar gesteld? Ja. De Cortex Wisseltrofee of moet ik iets anders in de geest halen? Ja, dat, dat regelde ze zelf. Dat regelden ze zelf. Ja, ja, ja, ja. ja, ja.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 Ja, ja. En daar kwam ook ja, ik, de hele Google gemeente, Dus iedereen kwam er langs? Ja. Uh, heb jij dat... Uh, dat is op de radio. Dat, dat, dat, uh, <laughs> Daar moet nog foto's in zitten. We gaan uh, straks even naar de foto's kijken, meneer Molijn. Wat, wat, wat deden ze dan op zo'n avond? Werd er een toneelspel gehouden? Of werd er gezongen? Of, uh... Uh, nou, er werd om te beginnen lekker gegeten. Uiteraard. Dat komt bij de heer hem en, en dan... Uh, nou, ja. Ik denk dat water drinken ze... verzonnen altijd wat. Die had een een, een rat van avontuur had hij ook. Een rat van avontuur, een ja. bingo of iets dergelijks. Ja, ja. Het was een bijzonder mens water drinken. Ja, ja. ja. Het was toch altijd wel gezellig. Ja, ja. Dat waren gezellige avonden ja. en die vlogen we voorbij. Daar kan ik niet zo voor. Ja. Ik las dat het soms al tot twee uur duurde. Ja.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 met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaan, het zoonkegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear. Ja, dat was Tette Braak met een glaasje Madeira, my dear. Ik denk altijd aan het nummer aan Wim Sonneveld, dat is, ik weet niet waarom, maar... Zoals het introatje zijn van... Uh, het zou kunnen. Water is goed in ieder geval. Water is goed. Uh, Ari, aan jou weer het woord met uh, meneer Molijn. Want in de pauze er zijn alweer wat nieuwe dingen te weten gekomen. Dat gaan we even wereldkundig maken. Absoluut, Koor. Cool. Dankjewel. Hè. We gaan weer gauw verder. Want de tijd is natuurlijk weer beperkt. Meneer Molijn.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 Nee, ik, ik las dus dat de lof werd uitgestoken voor de brandweer... die heel goed werk gedaan heeft. Ja, de brandweer. Met mijn zeepvat, onder andere. Nou was de, de, wij waren altijd dikke vrienden met de brandweer. Die oefenden altijd in het gebouw. Hè? En waar oefenden ze dan in het gebouw? Uh, er waren dus uh, een beetje uh, besloten ruimte en een kelder. Ja, er zit een grote, een grote kelder te zien. En daar werd, daar werd dan volop geoefend. Dat, dat was een uh, dolle pret.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 En de productie is vrij snel weer hervat. Ja. Nou, dat is een mooie zaak. Leuk is, eh, weet u dat de dokter Mol die was toen dus de, de hè? Ja. Heel leuk is dat nou mijn buurman is. Is hij buurman? Ja. Ah, dat is grappig. Ja, dat is heel vermakelijk. Ja, dat zijn altijd wel hele typische dingen. Het heeft zo moeten zijn moeten ja. bedenken. Zijn er zijn ook nog meer vervelende episodes geweest. Nog meer branden of weet ik veel wat. Ja, we hebben... U heeft nog een keer een brand gehad, heb ik ja. begrepen.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 Vervelend. Wie wat en wat en hoe. Daden ligt op het kerkhof. En Ja, en dat was op een paar plaatsen in het bedrijf. Oké. Okay. Ja. Oh, en nee, daar heeft u nog wel aanzienlijk schade geleden. Nou, dat is, dat is erg meegevallen. Wel, er eh, eh, waren ook onderdelen opgeslagen. Er was een, een uh, behoorlijk schade. Eh. Maar ja, we waren goed verzekerd. Ach, gelukkig. Dus ja. het, eh, het heeft ons geen schade gebracht.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 Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wie zal vallen met telkens een buur? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het weer voor een gestende treur? Is er regen vandaag? Waait de wind met een vlaag?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 En dat was Connie Stewart. Nooit van gehoord natuurlijk, maar een hele bekende schrijfster. Zangeres uh, bedoel je? Wat was het weer in Den Haag? Ja. Heel oud nummer. Ja. Van voor jouw tijd geworden. Van voor mijn tijd. Voor, <laughs> voor mijn tijd. <laughs> ah, je zegt schrijfster, maar het is een he? res. in. Nou, ze schreef liedjes. Ja, ik zeg het verkeerd. Liedjes schrijfster. ja.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 Eh, dochter, ook enorm bedankt voor je aanwezigheid. Cor Draaier, de techneut. Eh, je deed het weer uitstekend, Cor. Eh, bedankt voor al je werk. Eh, eh, lieve, lieve luisteraars, eh, dit is het derde programma geweest... Eh, in het kader van Ziekenfem Oud-Zandvoort. Volgende week, zaterdag om 12 uur, hebben we hier... het Weekend en het Fransen niet. En hij gaat praten over de periode van Paviljoen Zuid...